Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Steeds meer vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers boycotten een conferentie van de ruimtevaartorganisatie NASA. Ze zijn er woedend over dat de NASA alle aanmeldingen van Chinezen heeft afgewezen. Dat meldt de Britse krant The Guardian. De Chinese wetenschappers mogen het NASA-onderzoekcentrum in Californië niet in. Op basis van een nieuwe wet die spionage moet tegengaan. De conferentie gaat over de resultaten en de ontwikkeling... van de Kepler-ruimtetelescoop, die zoekt naar planeten buiten het zonnestelsel. Een van de wetenschappers noemt het onacceptabel en volslagen onethisch... dat de Verenigde Staten bepaalde landen uitsluit van puur wetenschappelijk onderzoek. In Dieren bij Arnhem woedt een zeer grote brand op het terrein van fietsenfabrikant Gazelle. Er staat een grote loods in brand. Er staan waarschijnlijk fietsen in. De brandweer zegt dat de loods waarschijnlijk als verloren moet worden beschouwd. Er komt veel rook vrij bij de brand. Het terrein van Gazelle ligt in een woonwijk in Dieren. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Tientallen Portugese en Poolse werknemers die meewerken aan de bouw van de A2-tunnel in Maastricht worden uitgebuit. Dat concludeert Dagblad de Limburger na eigen onderzoek. De krant schrijft dat de werkgever van de buitenlandse arbeiders op het salaris maandelijks bijna 1000 euro inhaalt voor huisvesting en vervoer. Terwijl de werkelijke kosten daarvoor maar 250 euro bedragen. De arbeiders wonen in slooppanden vlak naast de tunnel. Russische ambassades over de hele wereld hebben honderdduizenden e-mails gekregen van Greenpeace-aanhangers. In de mail wordt gevraagd om de vrijlating van dertig opgepakte activisten van het schip Arctic Sunrise. Greenpeace houdt vandaag in Den Haag, en andere plaatsen in de wereld, een protestmars om solidariteit te betuigen met de medewerkers die in Rusland in de cel zitten. Het weer plaatselijk nog een bui, later vanuit het zuidwesten steeds meer zon, het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Radio 1, VPRO. Woord, met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord voor deze week. En als u van tevoren wilt weten wat u zowel kunt beluisteren in deze vroege ochtenduren... dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief via de openbare Facebookpagina... Dat is facebook.com woord.nl. En als het niet lukt of u wilt helemaal niet naar Facebook... dat kan natuurlijk ook, stuur dan maar even een berichtje naar woord.vpro.nl... en zet even in het onderwerp nieuwsbrief en dan maak ik het gewoon voor u in orde. We zijn vrijwel nergens te beroerd voor hier bij Woord. Het was jammer te moeten horen dat vorige week woensdag... 25 september D. Hooyer, pseudoniem van Kitty Ruis, overleed. De schrijfster debuteerde op 62-jarige leeftijd met de bundel Kruik en Kling. Voor haar derde boek, Sleur is een roofdier... ontving ze de Libris Literatuurprijs in 2008. Ze werkte ook als illustratrice van boeken en als dichteres. In de jaren tachtig namelijk verschenen enkele bundels... maar dat dan weer onder het pseudoniem Millie Wiers. Dit jaar voltooide ze nog haar brievenboek Berichten van een zakenman. Dee Hoyer komt er al enige tijd met gezondheidsproblemen. We gaan eerst eens even terug naar de tijd van dat veelbesproken debuut... Kruik en Klim. Wim Noordhoek introduceert de gast... die bij Music Hall van de VPRO gaat voordragen uit eigen werk. Niet erg lang geleden verscheen er een hele mooie verhalenbundel... bij Van oorschot. die heette Kruik en Kling op zichzelf al een titel... van iemand die zich noemde D. Hoyer, dat was een debuut... Um, het blijkt hem pseudoniem te zijn. We verklappen het niet. Maar ze is hier wel. En ze leest nu een uh, fragment uit het verhaal Stille Zaken. Oké. Okay. Stille Zaken. De jaren waarin men elkaar liet merken bij wie de fout lag... waren voorbij. Ze had er niets van geleerd. Wel was ze op haar vakantieboot gaan wonen... zo zag ze wat minder bekende. zo leek het of ze geen fouten had. Nu had ze zelfs vakantie... Op de hoge kast branden drie vaccinelichtjes. Hun wuivend licht gaat over het plafond van de boot. In de enige luie stoel ligt zo te zien een lek, Maar het is Hansje. Ze wil nooit meer bewegen. Alleen haar ogen gaan de kamer rond. Een kandelaar van koper glanst en ook het plastic van de sjeck Javaanse. Haar hand schrijft strepen en ballen in de schemer met de groeipunt van de sigaret. Dit elke dag doen, mompelt ze met bijna dichte lippen. Het vriest zo hard dat haar matras aan de bodem van de boot vastzit. Vanavond zal ze op de lange eettafel slapen. Dat gaat goed, al is de tafel glad. Een aardige vrouw? Niet omdat ze op een tafel slaapt. Dat is geen eigenschap. Al vindt iedereen het zo leuk van haar dat het net een eigenschap lijkt. Ze is traag en ze loenst. Ze heeft onverwachte bedenkingen... die ze te laat uitspreekt. De kapper heeft haar een keer bijna met de schaar gestoken... omdat ze bezwaar maakte tegen een bos krullen toen het al gebeurd was. Haar man heeft haar met grote voldoening verlaten... Laatst dacht hij nog aan hij, aan hij lang voorbij en naakt. Hij bedenkt nooit dat ze ouder wordt. Ze hebben nog maar één ding samen en dat is lucht te bespreken. Zij ziet de lucht aan alle kanten, ziet de zon de wij ingaan... en bij hem daalt de zon tussen de schoorstenen van Amsterdam. Ze bespreken de verschillen per telefoon. Zo praten ze met elkaar en zo kunnen ze elkaar niet vergeten door een wolk... Hansje pakt een breewerkje dat hij verkocht is... in de winkel met houtblokken, wol en aanzichten. Van het patroon snapt ze niets. Terwijl ik toch niet stom ben, zegt ze top. Maar dit kan de grens zijn. Over haar hoog opgehouden handen met de vier pennen... kijkt ze naar de vecht. Er is jeugd in het café van de jachthaven. De jongens lopen al met de schaatsen om de nek... Binnen drinken ze Lumumba's met dubbel rum... en tussen de drankjes door wordt het ijs uitgeprobeerd. Opeens gaan de eerste idioten het zwarte ijs op... en verdwijnen in de schemer. Drie uur later wordt er geklopt op haar raam aan het ijs. Zijn de kinderen verdronken? Nee, dit is haar vriendin. Gisteren schaadt ze al, vandaag is ze de plassen rond geweest. Dat is onverantwoordelijk... Hansje fronst haar bleke voorhoofd. Ach wat. De vriendin is dik, dik tevreden. Ze lacht kuiltjes terwijl ze een blauwe fles ontkurkt... die ze net heeft aangeschaft in het café. Een zoete wijn of een uitheemse martini. De smaak is zuurig en suikerig tegelijk... maar met pinda's erbij gaat het goed. Hansje zet muziek op en daar praten ze overheen. De stilte komt pas terug als de vriendin in slaap valt, diep weg in een slaapzak. Twee zeeljoppers extra tussen haar en het vastgevroren matras. Hansje slaapt weer op de tafel. Het is stil. Alleen in de jachthaven janken de masten. Al om zeven uur komen de eenden bedelen bij de renaak van bor. Ze glanzen met dit heldere weer extra ordinair. Ze dringen ordinair en bijten elkaar. Daar komt Bor met zijn hondenvoer. Hij geeft nooit brood, want dat is niet voldoende voor een eend. De eenden zelf hebben liever een boterham met roomboter. Ze wandelen nuffig naderbij, besluiten de hondenbrokjes in de snavel te nemen... en door te slikken. Dit wordt gezien door de wilde eenden in de lucht... die van noord naar zuid gaan en morgen... Als het zachter wordt van zuid naar noord. Dit wordt door alle vogels in de lucht gezien. Maar nooit zullen de ganzen en de aalschovers landen voor een portie hondenvoer, Ook niet voor brood of verse zalm. Al hebben ze een maag met maalsteentjes alleen. Bor heeft een pan met witte bonen voor ontbijt. Goed voedsel, maar hij wil gezelschap. Hij kijkt dus naar de boot van Hansje. Ze is nog niet op. Zou hij wat gaan lenen? Een ei. Hij barst van de eieren. Daarom bakt hij een stapel pannenkoeken... doet er veel suiker op, schijfjes appel... dan schuifelt hij hij over het ijs... naar haar triplex voordeur en klopt aan. De stapel wiebelt onder twee theedoeken. Damp kwijnt er onderuit. Net vroegen de vriendinnen zich af... hoe laat het was en wat ze zouden eten. Er was havermout te koken in koffiemelk. Heel goed, Ibor. Hij staat tegen een hardblauwe lucht. Haar man zou het waarderen, maar hij ziet niks van de lucht. Hij zit in de spits met zijn kleurende auto Hans, Hansje denkt niet aan hem. Ze veegt de tafel schoon van slaapzak en kussen... en legt vorken neer. Argwanend van geluk gaan ze zitten en verslinden de pannenkoeken. Het is ze niet gelukt om veel gelukkiger te worden dan op deze ochtend... Nog zijn er geen complicaties. Twee uur later begint het al. Bor is te groot voor haar bootje en wil natuurlijk weer eens opstappen. Na het ontbijt gaan ze met z'n drieën naar de Rijnaak. Daar zoekt hij twintig minuten lang naar zijn schaatsen. Eindelijk schaatst hij weg met één vrouw in plaats van twee. Bor zal voortaan zeggen dat hij twee vrouwen nodig heeft. Een sportieve en een huiselijke. Hansje schaatst ook goed, maar ze wil in haar boordje zitten... naar buiten kijken over haar knoedelig breiwerk. Hoewel er alle reden is voor een driehoeksverhouding... en ook alle gelegenheid, werkt Hansje niet van harte mee. Ze spreekt steeds vater, vaker over een jonge rat... die langs haar landvastje de boot opklimt. Hij had een bonbon gestolen... En dat is een fragment uit het verhaal Stille Zaken. als je wil weten hoe het afloopt, koop dan Kruik en Kling van D. Hooyer uitgegeven bij Van Oorschot. En diezelfde uitgever Van Oorschot noemt de schrijfster D. Hooyer, vorige week woensdag overleden, onvergetelijk. Deze bijdrage van de VPRO dateert van 2012. In 2008 sleepte D. Hoyer met Sleur is een roofdier de Libris Literatuurprijs in de wacht. Ten tijde van de nu volgende aflevering van Kunststof, een bijdrage van NTR, was nog niet bekend dat zij zou zegevieren. Frank van der Linden was op 4 april 2008 in gesprek met de schrijfster. Luistert u naar D. Hoyer in een bijdrage van de NTR dus, zoals gezegd. En Frank begint met een smaakvol vraagje. In Pim Fortuin, die, die zei dat je aan het zaad van een man kunt proeven... wat hij heeft gegeten, kerry of fruit of marshmallows. Had hij gelijk? Ja, ja. Oh ja. Uh, maar marshmallows weet ik niet. My, uh... Eet uw man nooit. <laughs> nee, maar dus uh, knoflook en uh, ja. asperges ook. Ja, asperges vooral. Ja. Ja. Ja, ik vraag dat omdat uh, een van uw verhalen... in Sleur is een, uh, een roofdier... bosgrond en, en perendrups... Uh, verwijzingen naar seks en naar zaad heeft. En ook de smaak. Ja, en de geur ook voor hemzelf. Ja, waar? Hij, hij ruikt het zelf dat hij... Uh, naar, hij ruikt meer naar natuur dan naar mens. Uh, naar bosgrond begint hij te ruiken... in plaats van naar kanterellen. Ja, zo'n man die, die impotent wordt. Oudere mannen hij zoekt zijn heil in uh, mannen- en vrouwenbordelen. Kunt u eens een stukje voorlezen uit dat verhaal? Ja hoor. Um, zal ik dan maar beginnen bij zijn ellende? <laughs> altijd leuk. Ja, ja, doe maar. De tijd is gekomen. De tijd dat ik impotent moet voortleven. Ik heb overal rondverteld dat ik me van kant zou maken als het zover was. Ik heb altijd geweten hoe dat moest. Iedereen heeft een favoriete methode. De een wil bevriezen, de ander verdrinkt bij voorkeur... omdat dat een zacht sterven is. Daar gaat de bel. Dat moet mijn vriendin zijn... Rennie stapt voor haar doen een beetje zwaar naar binnen. Ze kijkt in de theepot, telt de peuken in de asbak... en dan steekt ze van wal met kritiek op mee. Steeds anders, maar toch niet nieuw. Ze gaat maar door. Je hebt gelijk. Waarom ga je me niet een beetje uit de weg? Nee, we moeten blijven praten tot je inziet dat je fout zit. Dat zie ik al in. Wat moet ik nou nog meer doen? Wacht, ik zal voor je sterven. Stromen van gena en vree vloeien uit Gods liefdeszee. Zondags komt in stromen mee, daar is plaats aan het kruis. Ja, wacht, ik zal voor je sterven. Nou, wat kan een vriend nog meer voor je doen? Um, doen we D. Hooyer of doen we Kitty? Doe maar Kitty, want Doe, Kitty. Uh, dan wordt het al gauw dooier he, in de aanspreek. Ja, dat, nee, dat ja. werkt niet. Uh, achternaam van Kitty? Ruis. Oké, okay, Kitty Ruis. Goedenavond nogmaals, daar is uh, de tegel van kunststof. Aan het eind van de uitzending mag daar iets fraais uit eigen koker op komen staan. Maar het had ook iets van proest kunnen zijn, schat ik. Um, ja, maar dan wordt het een lange zin, hè? Ik uh, doe iets... Uh, ik uh, hou me aan de middeleeuwen. Um, ik ga hem wel horen nog wat ja. dat wordt, maar proest is toch wel een favoriet? Ja, ja. Waarom? Um, omdat hij zo licht is. Terwijl die hele zware onderwerpen heeft. En om, hij, hij leeft in een tijd, dat is natuurlijk geweldig, in die wereldoorlogtijd eh, En hij leeft in de tijd dat Freud nieuw was. Nou, eh, Freud is nu oud en afgelikt. En toen was hij nieuw. En dat, dat is geweldig. dat hij eh, Als hij was aan het schrijven, dan komt Freud. En opeens kan hij alles een plaats geven en ziet dingen terug, want er is een voorspelbaarheid. Ja. Uh, ja. De grote geheimen van Proest, uh, 19.522 pagina's of daaromtrend. Uh, even wat nieuws. Dat doen we ook vaak aan de kop van Kunststof. Uh, er zijn plannen voor uh, een vernieuwd city theater aan het kleine Gartmansplantsoen in Amsterdam. U hebt het vast gevolgd tot aan detail in AT5. Nee, <laughs> hè? Kijk, de gemeenteraad in Amsterdam heeft namelijk woensdag uh, ingestemd met de komst van een speelautomatenhal met 150 gokkasten. Echt iets ja. voor u, lijkt me. Uh, nee, ten eerste ben ik van die gokkast af. Weet eraf? Uh, al een tijdje. Nee, dat komt ook. Uh, dat is niet in dit verhaal, maar in mijn vorige boek. Daarin, uh, daarin beschrijf ik hoe ik eraf kom. Namelijk, ik zie iemand gokken en ik zie hem helemaal uh, afvikken. Al zijn geld gaat erin en hij is wanhopig, hij zweet. Uh, en de, het, is in een, het is niet in mijn eigen café dat dat gebeurt, maar in een Chinees restaurant gaat iemand gokken, een Aziat. En de dame aan de bar, Chinese... die op haar voorhoofd. Die doet zo. Mm -hmm. En die kijkt door haar vingers naar mij van... die man is dus gestoord, hè? Vinden wij ook niet. En ik schaamde me, want ik was dus net zo gestoord. Ja. Waardoor? Wat had u met die gokkasten? Uh, nou, dat is voor mij ideaal. Uh, ik kwam veel in het café en dat vond ik leuk... maar het is ook vervelend. Die gokkast is me heel goed uitgericht door een, uh, door een vrouw achter de bar. Die heet in het echt joker. Nog bedankt Joke. Heel goed en precies uitgelegd. Ja. En als je met die gokkast bezig bent, dan ben je alleen. Dus uh, net als met Schreif, je was geïsoleerd. Je zat in, uh, in die kleuren. Die fruitmachine. En, ja, niemand mocht je storen. Ze deden het wel, maar dan gaf je geen antwoord. En je kon toch horen wat er gezegd werd. En die kleuren waren prachtig. En uh, uh, ik, ik geloof, ja, het is wel prettig om iets te winnen. Het was nooit veel en je verloor ook op den duur. Maar er was een, een, een zoon van een vriendin van u... als ik ja. wel ben geïnformeerd, een miljonair te Amsterdam... Ja. die er wel veel mee verdiende en die u heeft aangestoken. Ja, mijn vriendin zei, hoe werkt die kast eigenlijk? En toen heeft die joker het heel goed uitgelegd aan ons... en toen zij nog eens in het café kwam, was ik aan de gokkast en zei niet... Ja. En zij vond het vervelend. En is die vriendin trouwens ook miljonair geworden door zelf te gokken? Of is dat op een andere manier Nee, ze was, al, ze was al miljonair. Ah, Oké, okay, ja, dan kun je het je ook ja. wat makkelijker veroorloven natuurlijk. Hè. Die, die caféperiode, jaar of twintig terug... Ja. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, fantastisch. Uh, ik, uh, ik, ik, kwam er, ik kwam wel eens in een café... maar ik had toch nog die achtergedachte... dat uh, de mannen daar slecht zijn en de vrouwen aan de drank of omgekeerd... Maar door dat literair café moest ik daar steeds pamfletjes afgeven en stencils. En toen vroeg iemand, uh, wil je wat drinken? Toen uh, ik ja graag en ik ook aan de bar. En uh, ze waren zo aardig tijdens het was LMB. dat was een uh, televisiecafé. Mm -hmm. En uh, ik heb het er heerlijk gehad. Ja, en er, er was gelukkig toch ook wel literatuur, er was ook wel poëzie in die fase. Ja, ja, en die mensen waren niet stom. Ze lazen veel, ze gingen naar films. We gingen met z'n allen swingen. Zwingen, dat deed ja, je toen nog. Zwingen, <laughs> swingen. laten we gaan swingen, jongens. We, ja, als, er jazz, als er jazz op was, dan gingen de, de ouderen onder ons zwingen. Ja. Er, er was er een, een, een knaap die daar werd gesignaleerd in de Heidsen, in de uh, Ingmar. Ja, in de, die, die was bij het Literaire Café. Die is niet een uh, caféganger geworden. Maar die was daar bij het Literaire Café toen hij garage dicht was niet in die tijd... Jongetje van 15, 16 of zo. Ja, zijn ouders waren erbij. En inmiddels een hele grote dichter geworden ja, natuurlijk. Ja, uh, Zou hij het uh, nog weten? UL. Dat hij daar een LMB heeft voorgelezen, ja. ja. Uh, kijk, er waren nogal wat gedichten van uw hand in eerste instantie. Hè? Uh, drie bundels. Steen, been en bladeren. Mijn tuin uit. En, mooie titel, grijze route ezelsvel. Ja. Was het goede poëzie? Uh, nog niet. Nog niet. De drie bundels? Geir, uh, die grijze route ezelsvel is, uh, is natuurlijk het beste. Want je gaat een weg af. Maar de eerste is de leukste en de tweede is de meest rauwe. En uh, het is nog niet wat het later werd. Nou wacht even. Ik, ik, ik, ik riep al drie bundels. Je brengt het toch niet uit als je er niet in gelooft? Toen geloofde ik er hevig in. Maar in retrospectief uh, ziet dat er minder uh, roze uit. Ja, ik heb nu... Uh, ja, speelt niet, maar... Ik heb uh, met groot enthousiasme de, de amateur behandeld. Het stenen vinden en over de lopen. En uh, ik heb eigenlijk mijn uh, beste onderwerpen op die manier behandeld. Vandaar dat ik grijze route ezelsvel nog eens dunnetjes overdoe. Steeds. Hmm. Dat thema. En uh, die inspiratie die ik voor die archeologie heb... Uh, die verwondering die, die is natuurlijk weg. Dat hebben archeologen ook niet. Nee. Als je met een archeoloog gaat graven... dan is hij ronduit blasé vergeleken bij de, bij de amateurs. Ja, want? Nou, die, die kennen dus paalgaten. En, en als je een vlak afschuift... en je ziet daar dat daar kisten geweest zijn of zo... Daar, daar huiver je van als je dat ziet. Dat iets zo lang geleden is schitterend. Of stenen die bewerkt zijn... Ja. Had Quirido, zegt u nou met andere woorden gelijk, dat, dat zij die gedichten afwezen? Nee, de gedichten van Quirido die hebben in de revisor gestaan. Die hebben niet in die bundels van Wim Simons gestaan. Die hebben dus, ze gewoon niet gehaald. Simons, andere uitgever. Nee, is, Wim Simons was eerst. Toen ben ik, heb ik Wim verlaten in onderling overleg. Uh -huh. En toen heb ik ze op uh, tientallen bij de revisor gehad. En die zijn zeker beter er is wel vooruitgang in bij u. Ja, die zijn, die zijn heus wel goed. Je nou, maar... bent uh, even in een milde bui voor uzelf, maar ja. doorgaans heel streng, hoor ik. Um, want toen wij vroegen he, aan u, uh, wij van Kunst of, of of wat van die gedichten opgestuurd konden krijgen... nou, was u nee. daar niet erg voor? Nee, ze zijn, uh, ik heb, ze zijn in, ze liggen in de intensive care. <laughs> uh, zwaar verminkt door twijfels en... Uh, uh, Bijna dood. Je wilt er eigenlijk niet mee gesignaleerd worden? Uh, nou, met die die in de revisor staan wel, maar, maar ik heb ze daarna heb ik ze verkort en uh, dacht nieuwe mogelijkheden en zag ik weer wat nieuws. Want het is rekbaar, hè. gedicht, je kan eindeloos door. Als ik nou in de computer ga kijken voor deze avond, dan uh, ben ik opeens geen schrijver meer en dan ga ik weer aan die gedichten en dat is. Oh, ja, daar word je gek van. Ja. ja, ik wil ze even. Voordat we nou over uh, sleurens en roofdieren gaan praten, hè, even een eenvoudig vraagje. Wat is de kern van uw leven? Uh, dat weet ik niet. Ik, uh, ik weet. Ik, de kern bestaat niet. Nee, je ademt in en uit. En je, je, hebt, je gaat je bed uit, want je wil koffie. En daarna ga je de kamers doen en dan kijk je naar buiten. En daarna heb je weer honger. En uh, ik drent al achter mijn eigen. Uh, Leven de lust aan eigenlijk. Ja. Wat is er uh, goed gedaan door u in uw leven? Nou, niets is echt goed. Dat, uh, dat vind ik wel eens jammer. Dat uh, ben geen perfectionist. Maar u moet toch wel eens een beslissing hebben genomen... of een kind op de aardkloot hebben ja, geworpen... Ja, ja, ja. en dat u dacht, nou, weet je wat, best aardig gegaan. Ja, maar als ze nou meeluisteren en zeggen, nou maar... Nee, maar ik ben wel trots op dat ik een gezin heb kunnen uh, doen. En ik ben natuurlijk 40, langer dan 40 jaar getrouwd. En uh, met kerstmis zitten we zeer tevreden met z'n allen om de tafel. Dat is wel uh, ja. een heksentour geweest. Waarom? Nou, uh, zwaar, zwaar. Uh, dat is toch een leuk gezinnetje? Uh, hoe bedoel je... Vertel je eens wat je daarmee nou ja, Ik weet wel, Renate Dorrestein heeft ooit gezegd... het kleinste concentratiekamp heet gezin. Ja. Het is een beetje gelijk dan. Nee, nee zo is mijn man niet. <laughs> maar u? <laughs> Ook niet. Maar um, je moet weten dat een gezin uh, en een kind opgroeien... dat is uh, iets heel natuurlijks. En het gaat goed of minder goed. En dan leven we nog. Uh, daarna komt er een ontzettend lange tijd vanaf je 47ste, 46ste, mm -hmm. tot aan, ik uh, ben nou 69 bijna. En mm -hmm. uh, die, uh, daar, in die tijd moet je niet de hele tijd over je gezin praten... en ook niet over ja. je kleinkinderen. En is er iets waarvan u zegt... nou, oké, okay, als ik het dan toch moet bekennen... dat heb ik fout, fout gedaan in mijn leven? Of oh, vreselijk, Ja. Vooral als ik koorts heb, dan uh, liggen ze op een rij, wat ik fout heb gedaan. Doe er eens aan. Uh, Meepraten met mensen uh, die je moest tegenspreken. Zoals? Uh, mensen met theorieën die, uh, die op, de, uh, op de bel drukken en dan komen ze voor de koffie die zitten. En die zitten er zeker drie uur. Dat is ontzettend gezellig, maar er worden theorieën verkondigd. En je denkt, ze deugen niet, maar ik ben te jong om te weten waar. Maar theorieën over? Over het leven, over, over kunst. Heel veel kunst altijd. Geblaad? Geblaad, ja. Maar waarom doe je dat dan? Waarom dan ga je mee met dat soort dingen? Dat, dat is dus wat ik fout deed. Dat ik niet zei... Kom, weet je, het is vier uur, ik ga koken of zo. Want iedereen weet, tussen vier en zes kook je niet alsmaar. <lacht> maar nu, nu zeg ik, kom, het is vier uur, ik ja. ga koken. En een andere fout. Hebt u wel eens een keer... Iets gedaan waarvan u dacht, ja, dat, dat, dat, ja, dat is gewoon uh, stom geweest of uh, immoreel? Uh, uh, ik heb... denken uh, ja. Ik vind dat ik voor mijn katten en voor de goudvissen beter had moeten zorgen... maar dat wist ik toen nog niet goed. U had goed. toch niet zo'n hele smink, smerige, stinkende goudvissenkom... Met dat voer en zo. <laughs> ja. ja. Oh, nee. En uh, dan had ik een kom met koudwater. Dramatisch. Koud water. Hele mooie vissen. En die werden heel groot. Dat was mijn trots. En dan had mijn dochter had een kom boven. En ze zei, mijn vis heeft schimmel. Wat moeten we eraan doen? Vis uh, met schimmel? Ja. ja. En uh, hij steekt de ander aan. En Ach. dan zei ze, zo we hem in het grote aquarium doen? En dan zei ik, ja, als we dat doen... Als we die vis met schimmel in mijn aquarium doen... dan steekt hij al die anderen aan. Die en weinig. dan gaan ze allemaal dood. Toch deden we het. <lacht> toch gingen we het proberen om die vis te redden. Ja. Kort, zichtig. En ja hoor, de ene vis naar de ander dood. En die katten? Nou wil ik ook echt alle details weten. Uh, ik heb in, met mijn katten niet snel genoeg in de gaten gehad... wat ze hadden. Dus ze speelden veel buiten. En uh, opeens waren ze dan ziek en zo, dan was het te laat. Als dit het is, De Hoyer, Kitty... dan denk ik, nou, prijs je gelukkig. Oké. Okay. Ja, ik, ik, misschien kan ik even niet op nog ergere dingen komen. <lacht> <lacht> maar goed, ik prijs ja. me gelukkig, ja. Um, de, de, de redacteur van Kunststof, die sleur is en uh, Rolf D. Las, die zei... Uh, in het verslag dat ik kreeg. Dit is een emotioneel intelligente schrijfster. Oh. En dat is een e EQ, hè? Dus ik vond het een mooie opmerking. Ja. En ze illustreerde hem ook. Want uh, ze zette erbij uh, deze zin: Uitsleuren een roofdier. Uit zijn brief spreekt zo weinig rancune. dat je meteen weet dat hij de verlater is. Oh ja, ja. Ja. Werkt het zo? Ja. Ja. Als je weggaat, dan ben jij niet rankeneus. Nee. Zorgzaam zelfs. Je belt nog eens op, je komt nog eens langs. Allemaal ondraaglijk lijden is dat voor de ander. Je verzorgt die wond. Ja. Wat lief van je. Ja, maar ma mannen doen dat ook zo, hè? Mm -hmm. Ik denk zelfs zelfs vooral mannen. Misschien durven vrouwen wel harder te zijn. Ja. Vooral als mannen niet emot emotioneel bedreigd zijn... Uh, als ze, ze hartstikke opgelucht zijn, dan kunnen ze best lief zijn. Ik vind mannen heel lief, trouwens. hoor Nou. Ja. Jawel? Ja. Nou. Echt wij. Echt wij. Wanneer dan? Uh, Eén moment. Als ze uh, kort, kort houden? Nee hoor. Als het veel zou zijn, wat ik dus bedwijfel, mag dat ook. Ik vind mannen lief als ze op een feest komen... en er staan allemaal mannen en, uh, bij elkaar zo'n buikverrijd glas in de hand en ze gaan erbij staan... en ze proberen het met elkaar te vinden. Ze, ze, en ze zijn zacht. Ja. Uh, en dan kan je wel zeggen, ja, maar dat is hierom en daarom... een uh, opportunisme weer. Ja. maar dat vertedert u. Ja. Ja, ik, ik durf er niks van te zeggen, eigenlijk... Nou, probeer het eens. Ik... Nee, nee, ik ga daar gewoon niet tegen in hoor. Ik, euh, ik, wil, ik wil nog wel iets anders weten. Um, er, um, er was een hele regenachtige dag in de zomer van 98... Uh, toen u besloot te gaan schrijven. Waarom eigenlijk verhalen schrijven? U had gedichten gemaakt, veel. En toen die omslag. Ja, en dat geleur met mijn gedichten... Uh werd een beetje uitzichtloos. Niet alleen vermoeiend, want ik wilde er heus wel... maar het werd uitzichtloos en iedereen zei... schrijf nou toch korte verhalen, vooral in mijn dros. Schrijf nou toch eens een kort verhaal. Schrijf nou toch eens een kinderboek. Ja. Nou, een kinderboek kan ik gewoon niet. Maar ik, uh, ik had iets meegemaakt. Het regende buiten. Ik kon niet naar buiten. Dus ik begon maar weer eens, en toen heb ik een bepaald verhaal geschreven. En uh, daar regent het ook heel erg in. En toen nog een verhaal en toen nog een verhaal. En die ben ik vergeten. Ik tikte toen nog. En met kerstmis een keer. Toen dacht ik, wat heb ik toch weinig met kerstmis. En de familie keek naar een film. En toen ben ik naar boven gegaan en heb die verhalen uh, voorgedraaid. Want ik had ze ook ingetikt of gescand of zo. Nee, dat was toen nog niet, maar ik had ze ingetikt. En toen dacht ik, ze zijn eigenlijk best leuk. En toen heb ik ze naar Mirjam van Hengel... naar die raden gestuurd. Een ja. meer van Hengel, die heeft, ze, heeft er een direct opgenomen, die was enthousiast. Zo ging het uh, van start. He. Beschrijft u het omslag is he? van Sleuris naar de Wat zien we? We zien Radelslas uh, op het moment dat hij die Viagra heeft genomen en zich uh, echt schrikt. Wie is dat? Uh, Radelslas is dus de man uh, die uh, opeens merkt dat hij impotent wordt. Ja. En, en die Viagra, die bezorgde hem stijver van hier tot Tokio. Die staat ja. op het uh, omslag. Um, dat is best een boude bewering, visueel. Ja, er zijn toch. Weet je dat er me, uh, mensen zijn die hier een vrouw inzien? Serieus? Ja. Heel veel zelfs. Een vrouw die als paaldanseres om een paal danst. Nee, nee, Paolo's een gat. Dat het een, een soort drukknop is. Een zeer grote drukknop in plaats van vagina, daar Ja. Nou, goed. Ieder het zijn. Ja, interessant. Ja. Um, in het juryrapport he, van de Libris Literatuurprijs staat... dat u uh, in bent geslaagd om een geheel eigen stijl te ontwikkelen. Die prikkelt en, en niet zelden op de lachspieren werkt. En toen dacht ik, goh, zou dat nou zo werken? Dat je een stijl ontwikkelt? Dat je zegt, kom. Ik ontwikkel eens even een stijl. Ik nou een stijl ontwikkelen. Um weet ik niet. Ik weet wel dat, uh, dat ik het nu nooit meer zou doen. Want het is toch... Ik ben vanuit die gedichten... Uh, ik had die uh, poëtische uh, begintijd. Dus uh, Kruik en Kling is, is erg poëtisch. Daarom wordt het ook niet gelezen. En, uh, U refereert aan uw uh, verhalen? Ja, dat eerste boek bij ja. Van Ourschot. Ja. En... Uh, het, uh, dat is... Die, die poëzie, die heeft mij verlaten. Dus dat gedichten maken heeft mij verlaten. Net als ik... Vroeger zong ik de hele dag en ik floot. Als ik de deur uit ging, floot ik. En als ik uit mijn auto naar de deur liep, floot ik weer. Een soort kanarie van ik ben thuis of zo. Maar ik floot altijd, of ik zong altijd. Dat is weg. Dat is over. Ja. Voorbij. Ja. Waarom? Dat, nou, oud, de hormoon, geeft niks. Niet, ik ben gelukkiger dan ooit. Maar um, die, uh, dat lied is eruit... Zo gaat dat. Het is dus helemaal geen beslissing nee. iets te ontwikkelen. Maar je wordt er wel een mooie schrijfster door. Want hoor die handen zijn dun en plat, zeer slap. Visvinnen zijn het eigenlijk met zuignapjes aan de uiteinden... omdat hij zo nagelbijt dat de kootjes opzwellen. Ja. Dat zijn hele vrije zinnen. Ja ja. Er staan geen punten. Uh, dat is een, een golvende zin. Als je die nou ziet staan, dan denk ik dat heel veel auteurs... Um, zouden denken, nou oké, okay, dat is als eerste versie best aardig. Laat ik daar nou eens even... Oh ja, ja. Echte zin ervan maken. Waarom doet u dat niet? Dat weet ik dus niet. Ik doe dat tegenwoordig meer. En uh, met comma's, uh, je kan met comma's werken. En dan ga ik zo in de war. Want uh, er is ook iets gezegd over de comma's voor maar. Die ik niet heb. Uh -huh. Ik dacht altijd dat er bij mij geen komma was. Uh, dus ik heb ze weggelaten. En eigenlijk kunnen die, die commas mij helemaal niet. Als er commas moeten, dan uh, oké. Okay. Ik vind altijd, een comma is daar waar die gehoord wordt. Um, hier, bijvoorbeeld? Schrijvend, ja. Hier ook. En soms denk ik, nu word ik er ziek van... dan maak ik er een punt van en een nieuwe zin. Ja. We gaan luisteren naar iets uit uh, het titelverhaal. Sleur is een roofdier. Als het goed is, ligt het daar voor u. Het stukje, als het mag, tussen ja, de... Jij rode... gaat luisteren en ik ga legen. Ja. Het, uh, het volgende velletje, ja. Sleur is een roofdier. Een mens kijkt bij zijn dood terug op een zelfgemaakt leven. Mooi, slordig, wrak, rampzalig, maar zelfgemaakt. Mijn leven begon op een zelfgemaakt niets te lijken. Alle meisjes... Alle samengekeken films en intieme etentjes vielen over elkaar tot een wazig beeld. En dat wazige kwam alleen omdat ik de ene keer vlees had en de andere keer vegetarisch. Zo leken tafels, schemerlampjes en vrouwen op elkaar. Maar de woorden kwamen niet in mijn brein op, ze vertrokken uit mijn mond... en waren al op weg naar andermans oren voordat ik ze kon goedkeuren... Zou ik hersens hebben vlak achter mijn neus... een streng cellen die van het oog direct naar mijn tong gaat? Nu, op mijn 34ste, wil ik het anders. Mijn woorden moeten langs mijn hersens gaan... voor ik ze uitspreek. Het is misschien te laat, want ik ben al vier keer ontslagen... en dat is lastig uitleggen bij sollicitaties. De bezwaren tegen mij leken op oké. Zelden gepaste grappen, flippancy denken dat ik leuk was. En bij mijn laatste baan stoorde men zich ook aan mijn bewegingen... die los en dominant overkwamen. Om mijn laatste ontslag te vergeten... dok ik onder in de Noordoostpolder om aardbeien te plukken. Plukken is vermoeiend. En op een middag rolde ik even in de greppel naast het veld om te slapen. Ik droomde dat ik in een verpleeghuis was opgeborgen... en dat niemand naar me kwam kijken. Ja... D. Hoyer, Kitty Ruis, leeft in kunststof... het dagelijkse programma van de NPS op Radio 1... over de wonderwereld van de kunsten en de media... uit Sleur is een roofdier. Um, in uw eigen woorden, waar gaat dit uh, titelverhaal over? Uh, dit gaat over vrije tijd en geld... en lang leven zonder ziekte te zijn... En, uh, en de ontkerstening, zeg maar, om nu het even achter me te zeggen... mensen zijn aan zichzelf overgeleverd... en... Uh, en beginnen, beginnen dingen te doen die ze leuk vinden. Dus eh, iemand zit in de, in de ellende. Uh, daar wordt mee getrouwd. De, vrouw, de, vrouw, de moeder en de zoon trouwen met de, met de jongen. Dan gaat alles goed. Daar, daar is hij niet lui in. Die man uh, is wel dominant en uh, overleuk, maar hij weet ook hoe hij dingen op zijn plaats moet krijgen. Hij kan de, dat kind kan die bijles geven en doet hij moeite voor. Hij kookt goed. Kortom, er ontstaat regelmaat. En de regelmaat, regelmaat is, Dood. No, ja, is ook geen... is bijna een die. Dus begint zij te tobben over haar vroegere man. En die vroegere man begint te tobben over hij. Dan gaan ze weer vloep naar elkaar toe. Ja. Natuurlijk, natuurlijk werkt dat niet en dan gaan ze weer uit elkaar. En dat zijn. Ik vind het leven lang en gevaarlijk. Met gokkasten, zonder gokkasten. Het leven lang en gevaarlijk. Want als dat een poosje duurt en het is goed, dan doodt het zichzelf. Ja, dan gaan, dan gaan mensen leuk naar de gokkast. Of willen nieuwe uh, uitdagingen, prikkels. Je uh, kan maar beter af en toe elkaar even in mini-varianten hersens inslaan. Ja. Ja. Dat zou u iedereen aanbevelen? Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Want dan kom je in het ziekenhuis en krijg je geen pijnstillers op, op, op tijd en dan word je weer nederig Ja. Helpt het ook gewoon om bijvoorbeeld seksueel een tijdje de ander te tergen? Een interessante vraag. Uh, ik lees daar hoe op. langer. Je mag er niet op. Ik lees hoe langer hoe meer dat vrouwen dit weer gaan terugpakken. En er is een tijd geweest dat vrouwen altijd konden en de pil hadden. En toen bleek dat die mannen dat helemaal niet, uh, niet uh, mystiek vonden. Is het ook niet? Nee. Vindt u ook? Mm, soms. is uh, dus ge De geslachtsdaad kan niet eens... Vrijen is, uh, is natuurlijk een, uh, een heerlijk iets en dat kan ook mystiek zijn... Maar een beetje polariteit helpt dan wel? Ja. Hebben we dat ook maar weer vastgesteld? Ja. ja. Um, er staan meer mooie verhalen in, in Sleur is een, is een, is een roofdier. Um, wat is nou het, het verhaal dat u zelf het meest dierbaar is? Uh, dat is het verhaal uh, Johnny Maat. En... Uh... Die korte verhalen die, die vind ik ook goed, die ronde verhalen. Er zijn verhalen waar ik keihard aan gewerkt heb, heb in korte tijd, zoals Lillian. Mm -hmm. Dat, zit, dat is, een, vind ik, een goed literair verhaal. Dus uh, om nog even terug te komen, wat is er gelukt? Dat verhaal vind ik gelukt. En dat, dat verhaal wat u zo dierbaar is, waarom is dat zo dierbaar voor u? Om, om te beginnen, waar gaat dat in essentie over? Uh, dat is weer jo Johnny's maat, hè, nu. Uh, dat gaat en over de hee, en over de vogels, en over de kat. En over... Uh, uh, ik heb een, het is nog wel zo mijn fascinatie... voor die huisjes met dichtgemetselde ramen. Dus die stations, die spoorweghuisjes... die hebben een groot nummer, hadden ze. Je ziet hoe langer of minder. En dan op de plaats waar een raam is... dus helemaal nagemaakt huisje. Ontzettend naïef eigenlijk, die steel. De kastelen steel. En dan is het raam hartstikke dichtgemetseld. En daar denk ik van altijd van... ja, daar zit een raam. Ook in Amsterdam heb je die huizen in het wit... Met van die blinde ramen, daar word ik helemaal gek van. Dat vind ik zo vreemd, daar bots ik op. En dan heb je ze ook in het klein, dus bij kastelen heb je die steel... en dan heb je varkenshokken en tillen. Die hebben ook die kastelen steel. dus die arme varkens... die lopen in zo'n nama kasteeltje. En dan ook nog dicht gemetselde raampjes... Alsof dat... Nou, eh, U daar kunt voor... daar niet over uit. Nee, en het elektriciteitshuisje is dan ook zo. Het is een huisje van leuk, hier is elektriciteit. Eh. En is het dan vooral, eh, merk ik aan de begeesterde toon... de inhoud van het verhaal eh, die zo dicht op je huid zit? Ja, want dat is eh, Bets en, eh, en het jongetje. Die zitten in een heel klein huisje. En... Hij, dat jongetje is uit het asielzoekerscentrum gehaald, Dat groot is met galmende gangen. En gaat niet op de vloer. En hij knapt in dat kleine huisje op. Het is zijn maat. Verder heeft hij een sprookje voorgelezen gekregen... van een reus die uh, zo groeit en die baard groeit uit het raam. En de reus uh, kan niet voor of achter. Een ah, lekker gek verhaal, dat is ja. het. Ja. En dus dat joch durft niet te eten. Wat ik... Um ook uh, uh, een mooi stuk vond was uh, over uh, Ludmilla. Hè? Beetje oh, ja. detective-achtig, uh, helemaal aan het eind van het boek. Uh, vertelt u eens hoe dat verhaal tot stand is gekomen? Dat is een, uh, een poging van Jan Roelof Brand Brandbergen. Die en ik en mij. Uh, hij was ernstig ziek. Hij, hij leeft nog door, uh, mm -hmm. door wilskracht. En uh, hij en ik zouden samen een verhaal schrijven... En ik zette hem op het verkeerde bin. En hij, Omdat wat ik schreef, dat verbaasde hem hooglijk En wat hij schreef, verbaasde mij ook enorm. Maar ik moest zo lachen, want hij, uh, hij heeft dat stel... naar nee, het hotel gemanoeuvreerd. Hij heeft een stel uit Amsterdam met zilveren lijzen... en uh, blote magen en zo... De blote magen, ja, blote, de, blote buiken. Ja, ja, ja, ja. blote berken, navels. Ja. Ja. Dat stel liep opeens in de, in de wintersport in een hotel met die koude kleren, uh, hij had ze daar dus gezet... omdat je dan een muizenval-situatie kan krijgen. En, dat is, en ja. daar gaat daar Christie voor. Dat was een beetje een aanzet van hem en u ging daar weer naar kijken. Ja. Als co-auteur, ja. En uh, dus ik moest heel erg lachen. En uh, ik heb zelden zo'n plezier gehad als in dat verhaal. Maar ik moest achteruit schrijven. Dus ik moest uh, er een verhaal voor schrijven... om dat te verklaren hoe, hoe die waanzin kon. En toen zei hij, nou, ik, ik uh, haak af, want... Uh, je zet me op het verkeerde been. Ja. Nou, Hoe is het om, om met, met, met uh, iemand die dodelijk ziek is... Uh, literatuur te maken? Uh, dat is... Uh, in zijn geval was dat helemaal niet erg... omdat hij reëel is en, uh, en flink. En hij wilde wat te doen hebben. Maar uh, ik was zo chaotisch... en ik stuurde ook wel eens nieuwe versies. En toen dacht ik, ja, nee... Uh, dit is niks. Maar Toen heb ik het alleen doorgeschreven. Ik wou, ik wou net zeggen, ontnam u hem daarmee ook niet iets? Heb ik, er, ik heb het hem gevraagd. En ik zei, we kunnen deel 2 schrijven, dan moet jij. Maar hij zei, hij voelt zich schuldig en ik voel me schuldig. Ik ontnam hem zeker, dat hoofdstuk dat hij heeft geschreven. Want dat heb ik eruit gehaald. Om geen moeilijkheden te krijgen. Ik heb het er helemaal uit gehaald. En hij mag zo morgen weer met mij... Uh, Mm. Zijn versie van Ludmilla. Hij had heel andere plannen. Is hij tevreden over sleurens en roofdier? Ik denk het niet, want hij wilde Ludmilla um, met een zwip... die Karl, die vervelende rekening, Carl, um, totaal afranselen. Ja, dus hij vindt het eigenlijk niet zo'n geslaagd boek waarschijnlijk. Nee, hij vindt het niet een geslaagd boek. Ja, dat krijg je ervan, hè? Ja. ja. Staat het terecht op die shortlist, vindt u, van de Libre Surprise? Um, Weet ik niet, weet ik niet. AFT van der Heijden staat er niet op. Nee, maar uh, Stefan Enter staat er ook niet op, en Lucas Hussen ook niet. En uh, ik moet zeggen, dat boek verder. Dat is voor mij daar heb ik ook weer dat vind ik prachtig. En februari vind ik prachtig. En, en, en, en die Graphic Novel. Hè? Dat vind ik schitterend. Ja. En dan wordt er gezegd. Schitterend? Sch schitterend vind ik en dan wordt er gezegd slappe zinnen. Uh, maar dat is juist. Dat is geniaal, die, die slappe zinnen. En, en uh, uw tip van, van die genomineerden. Ik noemde er al een paar, maar ook Louise O'Fresco, de utopiste. Um, nou goed, de Graphic Naval waar we het net uitgebreid over hebben gehad. En Koen Peters, grote Europese roman. Welke springt er voor u uit? Uh, er zijn er twee. Koen Peters vond ik prachtig. En. Want? Uh, uh, ook een beetje koel, langzaam en heel Belgisch, uh, zacht. Mm -hmm. En toch lijden. Lijden en niet klagen, zo dat Belgische. En uh, prachtig einde. En hij, heeft ook, hij doet de natuur heel goed. Uh, niet, te ja. lang, niet te lang zeuren over iets, maar in, in een enkele zin dat neerleggen. En ik ben nu uh, uh, Marjolein Februari aan het lezen. En dat is zo, zo intelligent. En, uh, ik ben halverwege en als ik dan... Daar zou, dat zou ik ook heel leuk vinden als die... Ja. Zij is toch wel de tip, hoor ik. De tip, ja. ja. Zo van, die gaat het worden. Die gaat het worden. Terwijl ik van Koen Peters ook heel erg veel hou van zijn van zijn eenzame duffige tocht. <lacht> nou is er een theorie over die Libris Literatuurprijs. Um, Fleur Speet, literatuurcritica voor het Financieel Dagblad... zit in de jury, was tevens de voorzitter van de Anna Beins Stichting... die de tweejaarlijkse Anna Beins Prijs ja. uitreikt. Uh, daar hebt u ook mee te maken gehad. Ja, want met boek 2, dat was dus... Uh... Uh, Zuidwester meningen. Ja, en uh, de theorie wil dat zij uh, uw werk heftig zou promoten. Ze heeft dat ontkend, want ik heb het dan nog even gevraagd. Hebt u dat gedaan? Ja, ze ja, ja. neemt niks ervan. Nee, ze vindt er niks aan of zo. U nee. zegt het heel straf, ja. Ze zei, ik, zei, ik zei, moet ik jou verdenken? Toen zei ze, absoluut niet. Nee. Oké, okay, en, en ook niet het tweede agendapunt wat haar zou uh, worden aangevreven. Namelijk dat zij gewoon, omdat ze in die jury van die Anna Brains prijs zitten... nogmaals, prijs voor vrouwen, hè, vrouwelijke ja? schrijvers... Uh, dat zij om die reden hoe dan ook een feminine winnaar wil hebben... van de Libris Literatuurprijs. Nou, dat lijkt me sterk, want uh, zodra het een vrouw wordt krijg je dat... Dan krijg je dat rankeus gezin van eh, waarom is deze vrouw gepoest. Mm -hmm. Ik denk niet dat ze dat doet. Nee. Nee. Okay. Um, u, u, u denkt dat uh, een criticus gewoon op inhoud weegt en dit soort theorieën, ja. die zijn voor richting Mars, eigenlijk. En ik ben heel blij dat ik die stapel gekregen heb, want ik zou ook om die lijst gelezen, he, omheen gelezen hebben. Ik ben blij dat ik ze nu lees en dat ik uh, dat ik die Koen Peters ontdek en uh, deze Legendre. Oké. Okay, dan gaan we nog even terug naar, naar, naar uw eigen werken. Uh, u hebt het al gehad over het feit dat u amateur-archeoloog bent. Hè? Maar u bent ook een stoepranden-specialiste. Valt mensen om u heen op? Ja, ja dat komt omdat Amsterdam uh, zich vernieuwt. Uh, die uh, heeft uh, stoepranden... Uh, die vervielen bij de kerk. Dus richting uh, Van Oorschot heb je een uh, hele weg met... Uh, uw nieuwe uitgever, trek. ja. ja. Nieuw Belgisch Blauw. Dus de oude bruggen en stoepranden zijn, uh, waren kapot. En die zijn vervangen door schitterend Belgisch Blauw. Met daarin de mooiste fossielen uit, de, ik denk uit het krijt. Ja. In ieder geval uit de visloze periode. En daar is dus uh, de vrouw die daar bijna een studie van heeft gemaakt weer. Hè, die ziet dat oude leven in die stoepranden. Ja. Um, Sommige mensen zeggen, zo kijkt zij dus eigenlijk ook als, als schrijver. Er is een rupsje, dat is ergens in opgeslagen. Leven van toen. En dat pakt ze op en dat houdt ze tegen het licht en dan komt het eh, tot leven. Zo, zo vallen haar allemaal dingen op die andere mensen niet opvallen. Wat vindt u van die, van die beschrijving? Ik denk dat andere mensen het ook wel zien. Maar ik heb eens een keer aan de vriendin uitgelegd... wat ik zo bijzonder vond aan archeologie. Dat is bij geologie nog geheimzinniger. Nog langer geleden. Maar dan liet ik iets zien. En zei kijk, dan heeft hij dus dit gedaan. Eerst drie klappen van boven. Dan een klap aan de achterkant. Le valois heet dat, die techniek. En dan krijg je dit en dan krijg je een sabre. En wat? Een sabre. Wat is dat? En iets waarmee je leerhuiden mee schoonkrapt. Ja. Of voor mij een paar scheren ze zich ermee. Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben. De mensen van In de tijd. Ja, ja. En hartstikke lang geleden. En ik was er zelf helemaal verguld van. En toen zei ze... Ja, maar dat interesseert mij niet, want... Uh, daar heeft dus een vent aan gezeten. En dat is kromme wumpie geweest. Gewoon een man die mij niet interesseert. En dat vindt u? Dus zij, uh, zij is... echt geïnteresseerd in mensen. Ja. En ik dacht dat ik dat ook was. Maar zij zegt... Die man die dat heeft gemaakt... Uh, dat is gewoon kromme Wimpy of een andere... Ik kom van een dorp en daar had je allemaal die types. En die, de een doet dit en de ander doet dat en weer een ander komt met een... Uh... Ja, toch ben ik wel blij dat u kijkt zoals u kijkt. Want u pikt als, als, als uh, auteur uh, dingen op die anderen toch niet uh, altijd uh, goed vinden. Uh, u hebt wonderlijke gedachten. U, u laat mensen heel erg associëren gedachten op elkaar stapelen... die al waarschijnlijk niks met elkaar te maken hebben... en dan rolt er toch plots een inzicht of een wijsheid uit. Uh, je zou toch niet moeten willen dat zulke mensen er niet waren? Nee, maar zij heeft het op een andere manier. Zij, heeft het, zij wil liever die mensen dan uh, eruit pikken. Ik haal die stenen eruit en dan denk ik... goh, wat geweldig, hier heeft een man zitten... Uh, uh. Chippen. Maar um. als schrijver doet u dat wel degelijk. U brengt toch ook mensen tot leven. Want u, ik ik heb uh, allemaal mensen voorbij zien komen, mensen in wanhoop, mensen die elkaar niet kunnen bereiken, mensen die er het beste van maken binnen een zeer beperkte situatie en die mensen die hebt u voor mij tot echte personages weten te creëren. Nou, dat vind ik heel erg eindig van u dat u dat zegt. Ja, dat worden een tijdje, mensen die met je meelopen, als het ware. En dat geldt dan misschien niet voor iedereen, maar voor een groot aantal mensen in Sleurus en Roofdier. toch wel degelijk. Wij, er zijn nog één of twee andere dingen. Um, die ik in verband hiermee wil, wil vragen. Hey, Harry Gelen, echtgenoot van Imme Dros. Uh, uh, aan, aan wie u al refereerde, die, die zei. Eigenlijk komt haar thematiek, als je het mij vraagt erop neer... dat zij probeert de merkwaardigheid van het leven... de onbegrijpelijkheid daarvan te vatten. Uh, ja, dat, ten eerste doet iedereen dat. Uh, ik wil mezelf niet uh, afdempen. maar Dat probeer ik inderdaad, maar iedereen doet dat. Maar het leven is het, zo iets geks. U laat het veel onbegrijpelijker dan veel andere auteurs. Die gaan dat voor mij oplossen als lezer... U toont vooral hoe krankzinnig onbegrijpelijk het is. Ja, het is, het is natuurlijk ook het is zoiets geks dat jij, jij bent en ik, ik. En daar kom, je, daar kom je nooit onderuit. Ook al hebben ze uitgevonden wat er in het heelal de oersoepen, wat dat geweest is. Dan nog snap je, dat kan je gewoon als mens helemaal niet snappen. En dus stuit je steeds tegen die perplexheid aan. Ja, u zou het ook eigenlijk, heb ik het gevoel gekregen, een beetje jammer vinden als u het echt ging begrijpen. Dat kan niet. Ja, je kan door drank of uh, wat Harry Moeders heeft. Opeens begreep hij alles en de samenhang van alles. En, uh, Niks meer aan. Bormans heeft het ook eens gehad. Maar dat is een, even een vlaag geweest... waarin de hersenen uh, even verbinding met elkaar hadden. De, de, de begripskwap was even aangeraakt. En als je je begripskwap met een, met een zonde aanraakt... dan kan je zeggen, ik begrijp nu alles. Ik word meteen in één klap een wijs mens, ik begrijp nu alles. En dan gaat die zonde eruit en dan denk je... wat heb ik gezegd? Ja. Ik kan het zeggen, god verhoede dat het permanent het geval zal zijn... <lacht> want dan kom je niet meer in beweging, nee. toch? Nee. Nee. Uh, maar uw, uw, uw echtgenoot wordt er wel eens gek van? Van al dat wonderlijke ja. geassocieer van u? Ja, hoe weet u dat? Ja. Uh, dat mijn echtgenoot wordt daar dus wanhopig van... en roept als maar zegt wat je vindt. En dat is, uh, <lacht> ja. dat is wel een goede raad. Wat zegt u dan? Dan roep ik, dat zeg ik toch, dat zeg ik toch, dat zeg ik toch. Ik en hij, zeg, hij dan weer? Zeg wat je vindt, je zegt het niet. Jij zegt, en dan komt er van. ik zei. En dan denk ik, dat is toch duidelijk. En hij zegt, dat is niet duidelijk, want... En dan, en dan weer in de herhaling, ja. eigenlijk. Ja. Een perpetuum mobiel van onderlinge onbegrijpelijkheid. Ja. Dus uh, hoe groot zie je de maan? Harry Gene ziet de maan zo. zo. Heel groot. groot, ja, een metertje, ja. Ja. Uh, vrouw ziet hem zo. Kleiner, hè? Ja. ja. Uh, dan, gaan we, dan krijgen ze ontzettende ruzie. Uh, want de maan is toch zo? Ze gaan grillen. We waren toen nog jong, hoor. jong en levendig. We begonnen heel erg over hoe groot je de maan zag. Nee, Harry, de, uh, want hoe kan dat nou? En, en Harry, terug. Tenslotte belden we mijn man op. Hoe groot zie jij de maan? Zei hij, dat zeg ik niet. De maan is een halve graad. <laughs> Het zijn gezellige gesprekken, hè, Fantastisch, waarom dat... ja, er uh, oh ja, komen boeken uit, laten we het daarop <laughs> houden. Er komen, er komen boeken uit. Zeg, wat voor wijsheid belandt er op de tegel aan het eind van Kunsthof? Um, dan wou ik toch de middeleeuwen even, uh, wou ik zeggen, uh, niet al te wees. Dat is een, uh, een spreuk die in de middeleeuwen op borden stond. Niet al te wijs. Niet al te wees. En uh, dat is zowel, uh, denk ik, uh, dat is ook een uh, advies, geloof ik. En waarom moet dat niet al te wijs? Dat kan niet. Dus die, uh, die wijze vrouwen, uh, die, die imam's, de dominees, al die mensen die uh, dat uh, iets minder wijs graag. Ja, niet, niet van die grote woorden allemaal. Ja. Nee. Kitty Ruis, D. Hoyer, Merci, klein okay. Wiekem. U hoorde de schrijfster D. Hoyer in een aflevering van Kunststof een bijdrage van de NTR uit 2008. Frank van der Relinde was in gesprek met haar. Begin mei van dat jaar werd vervolgens bekend dat D. Hooyer... voor de verhalenbundel Sleur is een roof roofdier... de Libris Literatuurprijs 2008 ook daadwerkelijk kreeg toegekend. Vorige week woensdag 25 september overleed de schrijfster D. Hooyer... pseudoniem van Kitty Ruijs, ze was 74 jaar. Ik kan me zo voorstellen dat u denkt dit gesprek smaakt naar meer... op de site van VPRO's De Avonden. Te vinden via vpro.nl slash avonden hebben we een interview uit 2009 voor u online gezet. Dit was Woord. Het woordteam bestaat uit Geert-Jan Strenghold, Niemke Vijs en Tom Klaassen, Eindredactie Remy van den Brand, productie Tatiana Oei en Iris Fransen. Het is tijd voor een kort journaal met Bert van Sloten. Ik was Nora Romanesco en Gert van Dam deed de techniek. Tot volgende week.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 Kijk op dtg.nl. DTG. Goed gevonden. Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoger opgeleiden. Dit is Radio 1.